4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers.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 Een medewerker van NRC Handelsblad is door de Syrische autoriteiten het land uitgezet. De man, Maarten Segers, schreef sinds een paar maanden vanuit de hoofdstad Damaskus verhalen over de onrust in Syrië. Daar studeert hij islamitisch recht aan de universiteit. Volgens NRC Handelsblad werd Segers urenlang in een kelder vastgehouden en is hij daarna tot ongewenste vreemdeling verklaard en op een vliegtuig naar Turkije gezet. De krant schrijft op de website dat Segers niet is mishandeld.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 Uh, in de zin van dat ze geantidateerd zijn. Uh, en de corruptie zou er mogelijk uit bestaan dat uh, geldbedragen zijn overgemaakt naar de bewuste werknemer van de stichting Boor. Of uh, bij hem werkzaamheden in nature zijn verricht. In ruil waarvoor anderen uh, bepaalde uh, opdrachten toegeschoven kregen voor het verrichten van bouwwerkzaamheden. Er is niemand gearresteerd, wel is de administratie in beslag genomen. Onder de stichting Boor vallen ruim 80 openbare scholen in Rotterdam.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 Zondag werden bij een inhaalmanoeuvre de Spanjaard Fletcher en de Nederlander Hogeland door een auto aangereden. Beiden gingen vandaag gewoon van start in de tiende etappe naar Carmo. Hogerland rijdt in de bolletjes en nu staat al vast dat hij die morgen ook nog draagt.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 Daar staat tussen Geuzeveld en de Koentunnel 6 kilometer. En tussen Oud-Zuid en de Zeeburgentunnel rijdt het langzaam over 5 kilometer. A13 richting Rotterdam tussen Delft en Afrit Berk en 3. En op de A15 Europort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 3 kilometer. En verderop, voor knooppunt het Vaanplein, zat ook een file van 3 kilometer. En op de A20 naar Gouda, daar staat tussen Spaanse polder en rotterdam krooswijk 3 kilometer.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 Gio Lippens, Sebastiaan Timmerman, Steven Dalenboud, Art Vierhouten, Dionne de Graaf en Tom van Hek. En vijf minuten over vier, alweer het derde uur van Radiotour. Op deze dinsdag, na de rustdag van gisteren... hebben ze er zin in de coureurs. Want uh, ze rijden snel, Rio. Ja, ze rijden aardig snel. Uh, het eerste uur werd er een gemiddelde gereden van boven de 50. Maar ja, dat had ook wel een beetje te maken, Tom, met het feit dat het parcours vanaf uh, de start uh, gewoon uh, naar beneden ging. Vanaf Oriak. En uh, met een heel klein bultje erin. Maar voor de rest was het vooral afdalen geblazen. Dus een razende afdaling dik boven de 50 uur. Maar tweede uur is de tempo toch alweer teruggezakt. Tot zo'n beetje rond de 40 kilometer per uur. Maar ze liggen dus vol op dat schema. Want dat schema dat gaat niet uit van afdalingen of beklimmingen. Dat houdt gewoon een vlak schema aan. 1 minuut en 51 seconden is het verschil tussen de kopgroep... met Indy Kopgroep en natuurlijk het peloton met Indy Kopgroep. Die Italiaan in Nederlandse dienst Zijn ze nog compleet? Ze zijn bijna weer compleet. Want ze waren even niet compleet. Maar op dit moment sluit Remy Di Gregorio weer aan. De Fransman in dienst van Astana. Hij had een lekker voorband. en komt toch vrij makkelijk weer terug op een heel lastig gedeelte van het parcours. Weg is breed. Maar loopt gluiperig licht berg op. En daardoor neemt die voorsprong verder en verder af. Want als ik achterom kijk op deze kaarsrechterweg, Dan zie ik heel in de verte de voorposten van het peloton. 1 minuut en 45 seconden nog maar de voorsprong. le monte avec radio tour de france ici radio tour de france le spectacle de la nos playenimen voor jaar voorbij zijn alle jaren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 Marco Borzato, wie anders in 1996 met Ik leef niet meer voor jou. Aart Vierhouter, ook aangeschoven, was bijna niet weg te branden thuis bij de televisie, maar hij heeft de oversteken kunnen maken. Aart, maar het kan niet helemaal van de spanning zijn. Hè? Laten we eerlijk zijn, dit is een etappe die we wel een beetje weten. Hè? Dat is een, een logisch gevolg van een etappe na de rustdag die ja. niet de, de echte bergen bezit, maar wel op en neer gaat, wat, wat het ook voor de kopgroep heel erg lastig maakt, maar ook voor de achtervolgers. En ja, de tijd die ze voorschongen hebben is gewoon niet genoeg. We zien het, we weten het en ook de renners weten het... en voelen het, uh, dat het er niet in zit op deze manier. Toch weer even ook het vrolijke. Uh, Vakant stuurt uh, gewoon weer iemand mee... om even op die eerste twee bergen in ieder geval te zorgen... dat uh, mits Johnny in het peloton blijft. En daar ziet het dan gelukkig wel naar uit... dat die trui weer een dagje langer om hun schouders blijft. Ze zijn, sl ze zijn slim en attent daar, ze zijn zeker slim en uh, dat is ook uh, ik denk wel een groot verdienste van, uh, van de beide heren ploegleiders: uh, Hilaire van Schuren Schuur en zeker ook Michel Canelissen. Maar je moet het ook als renner kunnen doen. Je moet ook maar mee zitten in de ontsnapping. Dus uh, Mercator is een jongen die, die bergop goed mee kan en niet gauw echt kapot raakt als hij de bergen doorgaat. Dat heeft hij ook wel laten zien in Italië, de Ronde van Italië, maar ook in de Ronde van Zwitserland. Het is dus een jongen die het aan kan en die dus eigenlijk uh, ja, nu de ploeg steunt door op deze manier te koersen. Is het voor de mensen die nog een beetje op krachten willen komen... komt uh, door, speelde dat ook een beetje op de rustdag... al dan niet bewust of niet, Zink, uh, uh, natuurlijk de man in de bolletjestrui... Uh, uh, Hoogland, die zijn eigenlijk wel gebaat hè, bij dit verloop van... dit is een heerlijke etappe wat dat betreft. Hè? Dit is zeker heerlijk, uh, je komt er een beetje in, in de rustdag... Uh, heeft niet iedereen, na, na zo'n dag heeft niet iedereen hetzelfde lekkere gevoel in de koers... de ene haat het, de ander vindt het fijn... En op deze manier heeft eigenlijk iedereen wat. Je kunt koersen als je wil en je hoeft niet de koersen als je niet wil. En je kunt hier toch een beetje in het peloton de etappen lang je voorbij laten gaan. Vroeger had je nogal, vroeger klinkt zo vaak, maar regelmatig zie je na een rustdag meteen een hele zware etappe. Hebben we veel gezien in de Tour. Vinden renners dit lekkerder op zich? Dat er even een soort 1-2 ja, tussenetappes, mogen we niet zeggen, maar je snapt wel wat ik bedoel. Het is nog niet meteen het grote Het is wel prettig hè? Dit is absoluut prettig. En, en Zelfs voor de renners die, die zo'n rustdag eigenlijk niet zo interesseren en er geen last van hebben. Ook zij vinden dit prettig. Het is een wat je nu krijgt is gewoon vandaag en ook morgen. En dan is het zover. Dan moet het echt gaan gebeuren. Dan gaan we echt de bergen in. En dan kunnen de bergrijten los, kunnen de kopmannen los. En dan heb je de aanloop eventjes gehad. En dan is het ook voor de jongens die daar moeite mee hebben na zo'n rustdag... Die zijn er ook goed, die komen ook goed door die bergen heen. Dat is wel heel erg prettig. Als laatste, de vrienden van Kevin Dish doen erg hun best uh, om, om de boel ook goed uh, gesloten te houden. Nou hebben we nog een heel klein uh, bultje, 15 kilometer voor de finish. Uh, dat is toch nog wel een plek waar mensen die denken, ja hallo, uh, niks sprint, daar gaan nog wel een paar mensen proberen, denk ik. Het leent zich uh, uiteraard uh, enorm voor aan te vallen, de laatste kilometers en... En met name ook dat bultje naar de finish toe en ook de finish zelf. Ja, het is nog niet 1-2-3 gedaan en gezegd dat ze zomaar uh, zo even alles onder controle kunnen houden. Ook omdat ze met, met, met Felix en Martin, hebben ze twee jongens in de eerste team van het klassement staan. En die ook voor een klassement willen rijden. Gaan zich die nu in de finale zo leeg moeten rijden om toch een sprint te krijgen? Dat is de grote vraag. Gaan ze die ook echt in het team meenemen? Oké, okay, we gaan eens kijken. In de koers Gio, want wij gaan er eigenlijk al een beetje vanuit. Merk je in ons commentaar dat die zes worden teruggepakt. Ja. Ziet het ook wel naar uit, geloof ik. Dus is wel voorkomen terecht. Hè? Anderhalve minuut, zelfs minder. 1 minuut en 25 seconden is het verschil nog maar tussen die kopgroep en het peloton. En dan zouden ze ze inderdaad wel eens een keer vroeg kunnen gaan inrekenen. Inderdaad nog voordat ze straks dat uh, laatste klimmetje krijgen van de vierde categorie. En als je naar het profiel kijkt, is het echt een heel venijnig klein uh, uh, klimmetje. En daar zou nog wel weer eens een keer wat kunnen gaan gebeuren. Want het zijn de ploeggenoten van Mark Cavendish daar op kop. Ik zie nu ook een renner van Sky in het spoor van iemand van Katusha. Die rijdt natuurlijk voor Galimzyanov, de sprinter van Katusha. Die er in deze tour nog niet echt aan te pas is gekomen. En de vraag is nu, hoe fris zijn die sprinters? Want ik zag zojuist Tyler Farrar toch in een klimmetje achteraan in het peloton rijden. Die moest zelfs even lossen. En je zag gewoon aan zijn gezicht dat hij zich niet lekker voelde. Gelukkig Johnny Hogeland, hoewel mond open langzamerhand. Je ziet wel dat hij pijn leidt hoor. Want ik, eh, ja, ik kan niet in zijn, in zijn ziel kijken. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar als je zo kijkt naar die lichaamstaal... dan straalt wel verbeterheid uit. Maar je ziet toch wel dat het gevoelig is. Dat het allemaal niet echt zo lekker gaat als anders. Hij rijdt daar vier in de bolletjes trui... met die kuiten zwaar in het verband. Een beetje in de tweede helft van het peloton. En het is wel heel mooi om te zien... dat Robert Geesink zo'n beetje... achter die sprintersploeg zo'n beetje... als eerste van de klasse mensenrenners vooraan... Hij wil uit de problemen rijden. Met een paar ploeggenoten zagen we hem daar zojuist rijden. vlak bij Mark Cavendish en bij Levi Leipheimer. Ook twee van die mannen die toch in ieder geval ervoor willen zorgen dat ze goed zitten. Als we dadelijk aan dat klimmetje gaan beginnen van de vierde categorie. Want uh, het is al vaak gezegd, ook dat is natuurlijk een cliché van je welste. In dit soort etappes je wint de Tour er zeker niet. Maar verliezen kun je hem altijd. Het ongeluk zit altijd wel daar uh, ergens verborgen in het uh, parcours. Maar goed, we zijn er nog niet. 45 kilometer. ...nog anderhalve minuut voorsprong. Dus die zes koplopers, Sebastian, kunnen niks anders dan gewoon doorfietsen. En dat doen ze ook, want ze rijden hard hoor. Dik boven de 50 kilometer per uur. Terwijl die weg ze nu en dan dus gluiprug oploopt. Nu is het vlak, gaat het zo te zien zelfs ietsje naar beneden. En Anthony de Laplace nog maar eens is in het zakje van zijn shirt grijpt. Om wat bevoorrading te pakken, dat heeft hij dan gedaan. En het is die Grigorio die hem nog eens aanmoedigt. Want die gooit even zijn hand op zijn rug en zegt Rij je jongen. Zolang we die anderhalve minuut hebben, hebben wij nog kans om het te redden bij, met elkaar. Maar ja, het zal moeilijk worden. We rijden bij uh, Michel Cornelissen in uh, de buurt. Test, test, test. Ja, de microfoon doet het vandaag wel. Uh, Michel, ja, uh, je hebt sms een keer al gehad met, uh, met Gio, maar laatste bericht. Hoe is het met Johnny? Het uh, gaat op het ogenblik heel goed met Johnny. Uh, de wedstrijd voorlopig is ook al geuzel natuurlijk. Maar uh, het gaat goed. Uh, ik passeer in het peloton en hij knikte. Dus uh, hij was optimistisch. Ik, ben, ik vind het wel verrassend. Jij ook? Ja, aan de ene kant wel, als je ziet wat voor klapper hij gemaakt heeft, twee dagen terug en hij rijdt hier gewoon uh, goed mee. En je ziet, uh, Marco pakt de puntjes weg, dus uh, well, we gaan er nog wel voorheen deze dagen Maar deze ontsnapping gaat het niet halen, hè? Deze ontsnapping gaat het jammer genoeg niet halen, want ook Marco is erg goed. We hadden gehoopt op dat de kortste 14 minuten stond, dat we meer ruimte kregen, maar de sprinters laten niet gaan. Ja, we hebben nog twee kansen met Fayu en Bozit. Ja, hoe is het met Fayu? Want hij had wat last van zijn knieën. Had... Oh, we moeten heel eventjes... Uh... Oh, je gaat gewoon mee naar links, prima. Ja, heeft uh, lichte ontsteking aan zijn knieën, maar uh, hij gaat zich er wel tussen gooien vandaag. Ja, nog één vraagje. We hoorden eerder vandaag over een valpartij waar liewe Westra zijn nummer ook werd bij, uh, bij omgeroepen. Uh, heeft hij veel last daarvan? Ja, het was Björn Leukemans. was uh, ah. Hetzelfde valpartij als uh, waarop Robert Gees in bij lag. Ja. Heeft hij last of valt het mee? Nee, het was, iedereen was snel weg. Ja. Oké, okay. goed. Dat was het medisch-militair van uh, Michel Cornelissen. En dus eventjes gehad over de sprinters. van dus niet helemaal in orde. Maar ja, zoals hij al zei, hij gaat zich er wel tussen uh, gooien strakjes. Als het inderdaad een massasprint wordt. En die kans is groot. Want de voorsprong neemt verder terug, nummer maar 1,25. Oh. Tot half oh. Radio Tour de Trap de afgelopen dagen mochten we Denise Denise natuurlijk al draaien... maar deze mocht er ook zijn henging om de telefoon van Blondie. Ja, hoe 9A, 10C, ja. 11C, 12B, 13C, 14C, 15C, 16B, 17C. Ja. ja, alles Hoop. goed. Alles goed. Uh, Floris van Hoorn, jij onderzoekt het uh, toergevoel vandaag. Uh, de CITO-toets is al achter de rug, maar wat is dit? Het zijn de kinderen in het Velorama die een puzzeltocht achter de rug hebben. Het Nationaal Fietsmuseum in Nijmegen, waar natuurlijk ook de Tour de France een plekje heeft. Maar verder een hele bijzondere fiets. De La Souplette staat hier. Dat is een fiets met een compleet houten frame, houten velgen, alles van hout. Alleen de banden die zijn van, van rubber, dat wel. De Pune Companion, dat is een, een soort uh, tender. maar dan zit je naast elkaar. lijkt me vreselijk gevaarlijk. lijkt me heel eng. De eerste lichtfietsen die komen dan uh, begin van de vorige eeuw. En het uh, lijkt totaal niet op de lichtfietsen die we tegenwoordig in Nederland heel veel zien. En dan als ik een stukje doorloop, dan kom ik bij de fietsen waar het eigenlijk om gaat. De fietsen, de racefietsen. Zo zie ik bijvoorbeeld de fiets van Henny Kuiper staan waarmee die uh, Parijs-Roubaix wist te winnen ondanks de lekke band. Er staat een fiets van René Pijnen... waarmee die Peter Pos als uh, keizer, als koning van de Zesdaagse ontkroonde. En ook nog een fiets uit de hoogtijdagen van Henny Stamsnijder... die door de modder ging. Maar, uh, en dan richt ik me eventjes tot uh, Kees van Wijk van het uh, museum hier. Het paradepaardje is toch die fiets. Je kan het nauwelijks een fiets noemen. Wat, wat, wat is dat voor monster wat daar in het hoekje staat? Nou, er is niet veel meer van over. Hij ziet er niet echt uit als een racefiets... maar het is er toch echt heen uit 1951. Het is de beroemde fiets van Wim van Est... waar hij bij de afdaling van de Obisk... Uh, of een lekke band mee kreeg, of een stuurfout maakte... of zijn achterwiel sprong kapot. Het is nooit helemaal duidelijk geworden. En Wim van Est had daar drie verschillende verhalen over. Maar dit is de beroemde fiets die 70 meter diep viel... en die aan een aantal tubes achter elkaar... na Wim van Est uit het ravijn werd getakeld. Ja, Hij ziet er inderdaad uh, absoluut niet uit. Uh, hangt een groot artikel boven. Is, is, is dit nou iets van waarde, ook zo'n fiets? Is die gewild? Uh, bij bezoekers wel, ja. Want er wordt vaak gevraagd naar mensen uit die periode die dat verhaal wel kennen. Zeggen, jullie hebben toch de fiets van Wim van Est? Ja, we hebben de fiets van Wim van Est. Ga maar kijken. Waarde, ja, een geldbedrag zou ik er niet aan willen verbinden. Maar van historische waarde, sportief historische waarde is die natuurlijk wel. Ja, er is iemand die hem heel graag wilde hebben. Die hem al twee keer in bezit heeft gehad. Ja, dat is Wim van Est zelf. We hebben hem een paar keer uitgeleend aan een dealer daar in de buurt... Uh, die een ja, 50 jaar bestond en een tentoonstelling wilde organiseren... rondom die fiets. Er waren natuurlijk ook Wim van Nes wat uitgenodigd. En bij het afscheid nemen zijn Wim van als al "Oh Ja, dat is mijn fiets, die zal ik gelijk even mee naar huis nemen. En toen was de fiets weg. Hij <laughs> heeft hem echt aan Gezellig geschonken, aan Willem Reuking, de vader van... die hem op zijn beurt weer aan het Velorama geschonken heeft. En die waren we dus bij Gezellig kwijt. En twee keer hebben we met enige moeite en het vereiste enige overredingskracht, om hem bij Wim van Nes weer terug te krijgen. Maar nu staat hij echt in het Velorama... En die zal niet wel blijven staan. En er is nog een liefhebber voor, dat is Rini Wachmans. Ook een sint willebroder En die wil vreselijk graag in Sint-Willembrod een fietsmuseum openen. En die loopt een beetje te loeren op deze fiets. Uiteraard ook als klapstuk van zijn tentoonstelling. En misschien willen we hem wel eens een keertje uitlenen. Want Wim van Nijs leeft niet meer, helaas. Dus hij zal niet meer worden weggehaald. Maar eh, na afloop van de leenperiode aan Rini Wachmans... willen we hem toch wel graag weer terug hebben. Wat, wat is uw eigen toergevoel uh, eigenlijk? Mijn eigen toegevoel. Ik uh, volgde het nog altijd met heel veel belangstelling. En ik heb uiteraard op tv ook die valpartij van uh, Hoogland gezien... en daar liepen me de rillingen bij over de rug. En daar zal ik de enige niet in zijn. En ik hoop van harte ook dat hij daar zonder kleren en scheuren vanaf komt... en goed in het klassement terechtkomt. Maar een uh, bijzonder gevoel heb ik er altijd bij... omdat in de tijd dat mijn uh, vorige werkgever, Gazelle... nog uh, samen met TVM een ploeg sponsorde... en ik heb een keer of vier vijf het genoegen gehad... om in de ploegleidersauto van Kees Priem te zitten... Om om een dag lang de toer van heel dichtbij mee te maken. En dat is spannend hoor, dat kan ik je vertellen. Ja, en ook u maakte dan uh, capriolen mee op de weg... waardoor uh, fietsen niet altijd eruit zagen als de fiets van Hennie Kuiper... maar meestal als de fiets van uh, Wim van Est. En wie weet dat in uh, de nabije toekomst hier in het museum... de kledingstukken van Johnny Hogeland worden opgesteld of op, op zijn fiets. In ieder geval dat er dan ook moderne fietsen bij komen. Al zijn dit, als je vergelijkt met de hele collectie... de racefietsen zijn nog redelijk van deze tijd. Van Floris van Hoorn vanuit Nijmegen gaan we weer naar de Tour in Frankrijk-Rio. Met de grote vraag natuurlijk, hoe is het met de voorsprong van de zes? 1 minuut 27, weinig veranderd aan de mannen. Hier rijden gelukkig allemaal op een nieuwe fietsen. Gewone fiets, twee wielen, één uh, zadel, één stuur. En zo gaan ze in de richting van de finishplaats Carmo. Het goede nieuws is trouwens dat het hier nog steeds een beetje half bewolkt. Een beetje zonnig is aan de finish. En dat het verwachte onweer blijkbaar wat later komt dan vijf uur. Dus dat we misschien wel gewoon met droog weer gaan finishen. En het zou heel erg goed zijn. Voor de ontwikkeling in de koers daar zouden we wel in ieder geval minder problemen krijgen met die hele gevaarlijke finale. 1 minuut en 27. Dus ik kijk naar het peloton. Dat zie ik dan vanuit de lucht. En dan zie je dat het behoorlijk hard gaat in het peloton. Dat kan ook wel, want ze zijn inmiddels begonnen eigenlijk aan de hele lange afdaling. Een soort glijbaan in de richting van Caramo. De kopgroep zit daar inmiddels natuurlijk 1 minuut en 25 minuten voor. Die zijn dus al een tijdje bezig met dalen. Die rijden op dit moment door Rio, Peru, plek waar wij trouwens vanavond slapen. We reden bijna het hotel in waar wij vanavond verblijven. Maar gelukkig gingen we nog net de tijd naar rechts. En zijn we inderdaad zo'n beetje begonnen aan die afdaling. Alhoewel ik op het moment dat uh, ik dat zeg... zie dat de weg hier nog even omhoog loopt. Maar het eerste stukje dalen zit er inmiddels op voor de kopgroep. Waar uh, die Gregorio toch wel uh, veel tempo maakt. Hoor. Nu uh, zelfs even samen met Marcato los is van uh, de rest. Wordt het gaatje dichtgereden door Anthony de la Laplace. Helemaal op het midden van de weg. Daarachter zit uh, dan uh, Sébastien Minard van AG2R. Julien Alvarez zit er nog steeds bij natuurlijk van Kofidis. En in laatste positie de man van FDG Arthur Fisio. Maar het zijn dus vooral die Gregorio en Marcato die de kar behoorlijk aan het trekken zijn, zo ogenschijnlijk op dit moment. Marcato nu ook weer handen op de remgrepen. Die armen een beetje krom. Blijf het zeggen. Ik vind het een mooie stijl. Maar ja, die voorsprong loopt verder terug en verder terug en verder terug. Het is nog maar een dikke minuut. En dus zal het ook niet al te lang meer duren voordat wij ervoor moeten gaan zitten. En dan vanaf die kant moeten gaan kijken naar de finale van deze Tiende etappe op weg naar Camo. Try to be something we are not known But if we can't live with the truth The elephants cannot live too And elephants die alone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 Gistermiddag nog live op de rustdag speelde die onder de dom daar in Utrecht. Ruben Heijn met Elephants. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half vijf. Hier is Renate Evers met de hoofdpunten. Uit Frankrijk komen berichten dat de Libische leider Gaddafi bereid zou zijn af te treden. Premier Fillon zegt dat er aanwijzingen zijn voor een politieke oplossing in Libië. En minister Juppé stelt dat het niet de vraag is of Gaddafi vertrekt, maar wanneer. Het meisje dat was opgepakt voor de beroving en mishandeling van een blinde man in graven is weer vrij. Volgens de politie heeft ze niets met de zaak te maken. Een man van 76 werd zaterdag aangesproken door twee minderjarige meisjes. Ze probeerde zijn tas te stelen en drukte een sigaret uit in zijn gezicht. Een Nederlandse alpiniste is in Zwitserland om het leven gekomen bij een afdaling. Ze verloor haar evenwicht en maakte een diepe val. Een andere klimmer die haar probeerde op te vangen raakte zwaar gewond. En Tristan van der Vlis had volgens zijn ouders in 2008 geen wapenvergunning mogen krijgen. Ze hebben de GGD in Alve destijds gewaarschuwd, maar het is onduidelijk of daar iets mee is gedaan. De GGD weigerde mee te werken aan het politieonderzoek op grond van het beroepsgeheim. En tot zover nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Er zit echt een omslag in het weer aan te komen. Was het vandaag nog zo'n 19 graden in bijvoorbeeld Texel, ook de Schelling. En 28 in Maastricht, daar is de verandering dan als eerste merkbaar. Want van die 28 graden is maar weinig over. Het is nu 21 graden bewolkt en er valt van tijd tot tijd al lichte regen. Nou, vandaag en vanavond en vannacht schuift vanuit de zuiden veel meer bewolking... en ook veel meer neerslag over het land heen. En tot morgenochtend kan er lokaal veel regen vallen. 20 tot 50 mm, maar ook 70 mm. Heel lokaal is niet uitgesloten. Daarbij waait het ook hard uit noordelijke richtingen. Matig tot vrij krachtig. En morgen overdag in de ochtend zeker ook nog steeds veel neerslag. In de middag wordt het de intensiteit, die neemt dan wat af. Er staat nog steeds dan veel wind, ook matig tot krachtig. Zeker aan de noordkust. En het wordt ook niet erg warm... Tijdens de regen zo'n 14, 15 graden en buiten de regenperiodes zo'n 18 graden. En dan donderdag wordt ook een dag met veel buien, 17 graden. Vrijdag wordt de beste dag van de week zo goed als droog. En vanaf zaterdag en zondag kunt u weer buien verwachten. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Ondanks de vakanties in de regio Midden- en Zuid-Nederland... toen nog 12 files goed voor 55 kilometer... Opmerkelijke files in de regio Rotterdam en Amsterdam. De regio Rotterdam op de A4 richting Hoogvliet. Daar staat voor het knopend Benelux 6 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij knopend Benelux de linkerreis ook afgesloten. Vrij druk in de regio Amsterdam op de ringweg Amsterdam, de A10. A10 westrichting richting Zaanstad. Daar staat tussen knopend Nieuwe meer en de Koentunnel 7 kilometer. En wat de eitunnel is afgesloten vanwege werkzaamheden... staat een lange file tussen knopend Nieuwe meer en de Zeeburgentunnel. Daar staat 12 kilometer. And on a not young. Drie minuten over half vijf. We zijn weer terug in de Tour de France-Kio. Het was 1.25 voor de zesde Een minuutje of vijf, zes geleden. En nu is het 50 seconden nog maar. Want het tempo gaat weer omhoog. En het zijn inderdaad de sprintersploegen. Die het tempo hoog maken. Nu een mannetje van Team Sky op kop. Waarschijnlijk voor Boas Son Hagen. Die heeft al eerder laten zien dat hij het kan een etappe winnen. Maar die etappe ging dan toch op het einde een beetje bergop. En misschien is Ben Swift wel in orde. Dat is dan staan de Engelsman uit die ploeg. Waarvan iedereen zegt dat het zo'n goede sprinter is. Hij heeft natuurlijk alles het een en ander laten zien. Maar in deze Tour komt het er allemaal nog niet uit. En daarachter dan al die mannen van de renner. Die, die al zoveel heeft laten zien. Twee etappes alweer in deze Tour de France. Afgelopen jaar waren het er zes, er vijf. Het jaar ervoor zes, het jaar daarvoor vier. Mark Cavendish, daar rijden ze wel voor hoor. Die willen ze graag in een zetel naar de finish brengen. En ik dacht heel even dat het 5 december was. Want Torusoft die wilde ze want hij gaf zijn schoen af aan de ploegleiderswagen. Maar daar zijn ze wat gaan prutsen. Misschien wel aan de plaatjes. Er was in ieder geval iets mis. Maar al rijdende, duurde kilometers heeft hij uiteindelijk zijn schoen weer aangetrokken. En nu zit hij weer in de staart van het peloton. En ook Husoft zal zich naar voren gaan manoeuvreren. Want ook hij zal zeker mee willen gaan doen aan een sprint als het zover komt. 51 seconden, Sebas. Je kunt ze zien. Het is heel weinig nog maar het verschil. Het zal ook niet lang meer duren voordat wij er tussenuit moeten. De ploegleiders zijn al weg. Maar die zes geven alles hoor. Het is mooi om te zien. Een soort mini slangetje over de weg van links naar rechts in slagorde Achter elkaar nu weer helemaal links. Waar ze de beschutting zoeken van wat bomen die daar staan. Maar nu valt het dan weer eventjes een beetje stil. Omdat de weg weer wat oploopt. En die Gregorio, een van de langste van het stel, moest duidelijk zelfs in zijn remmen knijpen. Maar Kato. Die sluit nu weer achter de Fransman aan. Ja, achter wie die ook aansluit is altijd de Fransman. Want Marcato, die Toyaan is weg met vijf Fransen. Die Gregorio, met Minard, met Fischo, met Elvarez en met De Laplace. Dat zijn met Marcato dus de mannen van de dag. Nog voor heel even, maar het verschil dat loopt dus tot, uh, terug tot nu, tot onder de minuut. Dus uh, gaan we zomaar eens een plekje zoeken om er voorbij te gaan. 55 seconden is nog het verschil van de zes op dat jagende peloton. Aard Vierhouten, even iets anders. Want uh, we zijn natuurlijk enorm opgeschrikt door op al die valpartijen. Daar ging het allemaal over. En gisteren hadden we het eerste dopinggeval in de Tour, de heer Kolopnev Het is een beetje voor kennisgeving aangenomen overal. Ik kan me jaren herinneren dat men zei, dit is het einde van het wielrennen. Dit is nu als een soort mededeling gekomen. Nog een beetje, ja, nog een B-staaltje en verder. Maar het is toch wel weer een smet op de Tour, of niet? Ja... Zo kun je het noemen, maar je kunt het ook noemen dat zij wel ontzettend vlug en snel en uh, accuraat reageren. En uh, het niet op de lange baan schuiven tot na de Tour, om dit bekend te maken. Dus uh, dit is gebeurd in de eerste week van de Tour. En um, ja, dat wil toch wel zeggen dat ze er echt bovenop zitten. En dat daar gewoon een hele grote scherpe ja, rand zit waar gewoon niemand langsheen kan komen. En dat uh, dit soort renners, en in naam dan uh, kolobners nu... Dus binnen in de toer rijdend al eruit gezet wordt. Was Kolobnef een renner waarvan jij dacht... had ik het nou nooit van verwacht? Nee. Want? Nou, het is een speciale renner. Um, vaak uh, tevoorschijn komend in eendagskoersen. Maar dan ook altijd wel heel uitzonderlijk goed. En dat zou kunnen, en dat mag kunnen, en dat moet kunnen... en dat moet mogen, maar ja, het is... Maar jij, dat is mijn eigen gevoeletje. Jouw gevoel is tussen zijn toppen en zijn dalen... zat een zodanig verschil dat je wel eens dacht... hij rijdt wel erg goed vandaag, zeg maar. Ja, dat, als je dat uh, twee keer per jaar kan, is dat geweldig. Maar dan moet er ook ergens een, een, een grijs gebiedje zitten... Waardoor, waar je doorheen stroomt voordat je aan de top staat. En dat grijs gebiedje sloeg hij altijd over. En dan was in één keer top. Nou het is Kolobnef een renner uh, die gewoon een goede renner is, maar niet buitensporig veel gewonnen heeft. Buiten een paar hele mooie plakken op een hele grote kampioenschappen, zoals je net al zei, vooral poli. Um, maar als dit nou weer een renner die wat aansprekende uh, klassemensrijder was geweest, dan hadden we een heel ander gevoel blijkbaar weer gehad. Of niet? Is Scheelt dat toch ook in de gevoelswaarde hoe we dit waarnemen? Ja, het, het, het, dat is zeker zo. En, uh, de, de, ik denk ook dat het de, de wieldrieuwsport de in het algemeen de laatste jaren zich bewezen heeft... als zijnde van uh, we willen er vanaf. Uh, we willen gewoon naar een goede, mooie, goede toekomst. En dat, dat is ook aan alle kanten te merken, aan alle kanten te zien. Alle jonge renners die, die mee kunnen doen, die met hard trainen, met hard werken... gewoon een plekje in het peloton krijgen... En dat was tien jaar geleden onmogelijk bijna. Dus er is echt wel een, een hele grote frisse wind door het peloton aan het gaan. En dan is dit eigenlijk een, een jammerlijk uh, geval. Of zeg je misschien zelfs, kan je het omkeren, het is eigenlijk wel goed. Zoals je eigenlijk misschien ook begon, want uh, nou, het komt boven water. Huppakee, klaar, uh, verder met fietsen. Zo kan je het ook zien. Ja, ja de elle lange discussies over iemand die positief is eigenlijk al uh, ja, iedere seconde is veel. En wat dit betreft, uh, het beestal moet nog wel gecontroleerd worden. Daar heeft hij ook recht op, net zoals iedereen daar recht op heeft. En uh, laten we ja. voor het bericht hopen dat het klopt. En dan laten we hopen <laughs> voor de sport dat het niet klopt. Nou, laten we het bericht maar even volgen in deze <laughs> ja. Uit. Dat schijnt meestal wel zo te werken. We gaan dus ja. naar de top 100. Uh, Franstalige top 100. De Radio 100. 1 Tour top 100. Nummer 54. Nummer 54. Oh, gaat hij ook zeggen. <laughs>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 Nummer 54, dat vertelde u al een keer of vijf uh, voor dit nummer natuurlijk. Wie Si, Jerome c'est moi. Nou, gaan we maar weer naar de Tour toe. Want uh, ze fietsen hard in het peloton, maar daarvoor, Gio. Ja, dan zijn ze ook aan het ragen. Want uh, met name Marcato is toch echt wel de gangmaker van die kopgroep. En uh, ik zie zojuist een tweepje van een collega langskomen op internet. En die zegt ze zullen bij Soleil Ricardo Rico op dit moment absoluut niet missen. En inderdaad, wie denkt er nog aan Ricardo Rico? Wie denkt er op dit moment ook aan Ezekiel Mosquera bij uh, Soleil? De renner die uh, voorlopig nog aan de kant staat. Uh, er wordt gewoon goed gereden door renners die wel in de ploeg zitten. Die op de fiets mogen zitten. Omdat ze geen foute dingen hebben gedaan. En uh, die deze toer absoluut mee kleuren. Peloton, net als de kopgroep inmiddels, in een afdaling. Ja, en het is toch een beetje een reflex na de afgelopen dagen, na al die valpartijen. Dat je dan toch nog een klein beetje met samengeknepen billen zit te kijken naar uh, dat bochtige parcours. Het gaat allemaal goed hoor, de weg is breed. De weg is prima. Maar je hoopt dan maar iedere keer dat uh, de renners de bochten ook goed inschatten. En dat ze niet te veel risico nemen in zo'n afdaling. Want waarom zou je 42 kilometer, wat zeg ik? 21 kilometer is. 42 seconden is het verschil tussen die kopgroep en het jagende peloton. Met nog steeds die sprintersploegen vooraan. We krijgen nu een statistiekje te zien. 85 van het kopwerk wordt gedaan door HTC High Road, de ploeg van Cavendish. En uh, het resterende 15 wordt gedaan door dat ene mannetje van Team Sky. Laten we zeggen de ploeg van uh, Ben Swift en van Boasson Hagen. En daar vooraan, ja die 16 dalen, die hebben het makkelijker natuurlijk dan het peloton in die afdaling. Ja, het is een linker afdaling hoor. Nu en dan, want dat, de weg is dan wel breed en het is allemaal uh, redelijk overzichtelijk. Maar op sommige plaatsen is het asfalt toch wel ja, of bewerkt of voor een deel nieuw gelegd. Want er ligt uh, behoorlijk wat grind nog links en rechts. Langs de kant van de weg. Je ziet gewoon dat het nog vrij recent allemaal gebeurd is. En door de auto's die al gepasseerd zijn, is er ook behoorlijk wat grind midden op de weg gekomen. Als ik weer naar voren kijk, want we zitten er, ondanks de teruglopende voorsprong van 45 seconden, nog altijd achter. Zie ik twee man licht los. Dan zie ik dat Sebastien Minard daar licht los is met Marco Marcato. Dan probeert Artificio van FDG de oversteek te maken. Dat lukt hem aardig. Want het op dit moment sluit hij aan bij Minar en bij Marcato. Di Gregorio, Elvares en De La Plas. Dat zijn dan de drie overgebleven. Lijken het wat meer op te geven, want Di Gregorio zit nu in de laatste wiel. Die kijkt een beetje om zich heen. De La Plas moet daar het werk doen. Elvarez neemt nu over, maar die neemt meer slokken uit zijn bidon... dan dat hij echt zijn handen op het stuur legt en vaart maakt. 20 kilometer nog voor de kop en de kop. Dat zijn er dus nog drie. Dat zijn dus Sébastien, Minar, Arthur, Fischo en Marco Marcato. Marcato. Vierhouten, wij kijken nu, uh, terwijl die kopgroep dus een beetje uit elkaar valt... Uh, met een parcours met, geeft dit parcours wel kansen? Want normaal zou je zeggen, ja, 44 seconden. Ze geven zich absoluut niet over. Ze houden sinds het op 50 seconden is, ook relatief lang stand. Biedt dit parcours kansen nog voor deze drie, vier, vijf of zes? Wat het dan ook wordt? Nou, normaal gesproken niet. En ook omdat die, uh, het is niet meer alleen HTC is. Ook Garmin rijdt inmiddels mee. Ook Katusha heeft één renner mee rijden. Um, ja, het is niet meer uh, 6 tegen 6 uh, of 6 tegen 5. Het is nu gewoon dat er meerdere renners aan het rijden zijn. En normaal gesproken ben je kansloos. En waarschijnlijk is toch uh, Mercato echt om de puntjes voor dit bergtrui uh, te doen. Of hij of iemand anders van de kopgroep, als het maar niet uh, Fouquet wordt. Ja, dus die zal, denk ik, in ieder geval naar die 15 kilometer willen. Ja. Met die ja. drie. Dat is, daar zit dat laatste kolletje van de vierde categorie. Het gaat maar om één punt. Hè. En, ja, maar, ja, maar goed, één punt is een punt. Een punt is een punt en hij uh, rijdt zich leeg. Um, en dan, uh, ja, ze rijden wel erg hard voor Kevin, voor die voor de massasprint. Hè. ze gaan er toch vanuit, hè? Ja, ze gaan er vanuit. En Ellen uh, Piper, een van de ploegleiders van, uh, van de HTC, heeft vanochtend ook eigenlijk al aangegeven. Van, ja, komt Kev niet over het klimmetje. Omdat het te hard gaat om te veel aanvallen zijn. Dan hebben we altijd nog uh, Medjugals. Ja. Die van de week ook een keer tweede was in een uh, lastige aankomst. Dus ja, ze hebben twee ijzers in het vuur. Je hebt sprinten na een hele lange dag. Je hebt sprinten na een hele vlakke dag. En je hebt sprinten na een dag zoals deze, uh, die, die toch vervelend is. Um, en dat, dat, je weet niet hoe je sprinter daar komt. Hè? In die zin, wat jij nu zegt, er zit straks dat klimmetje nog. Hebben we dan toch weer bijvoorbeeld de Huushofts en de Gilbert? Ik heb begrepen dat we inmiddels de, de tour van Gilbert rijden. Want elke dag is een Gilbert-dag. Maar is, is dit ook weer een Gilbert-dag? Nee, die, die, eigenlijk gaat snelheid tekort komen in de echte sprint. Met de echte sprinters om hem heen, dan, dan gaat hij het zeker afleggen. Dus dan moet het al echt lastiger zijn dan vandaag. Um, ook voor de sprinters geldt natuurlijk... Ja, ook niet alle sprinters kunnen tegen een rustdag. En, en dan heb je ook niet de snelle en de juiste benen voor deze dag. En die sprinters geven dan onderweg altijd aan, begrijp ik? Zo'n kilometerje of vijftig van tevoren van doe het maar of doe het maar niet vandaag? Ja, want ja, we zien ook dat... Uh, dat Team Sky aan het meerijden is op kop in het peloton. Ja, dat wil zeggen dat, uh, ja, dat ze toch wat van plan zijn... en dat, dat ook zij geloof hebben in een, uh, in een snelle aankomst... in de snelle man van hun. Wij gaan het zien, hè? Kilometertje, kleine 20 kilometer nog. Radio Tour de France, ça roule. I get tired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 Ik heb van Elisa, doe En over uh, oppakken gesproken, Guillo. Hoe gaat het met die mannen vooraan? Nou, ze halen de een na de ander terug in het uh, peloton. Ze zijn bijna allemaal teruggepakt door het peloton dat wordt aangevoerd door uh, Philippe Gilbert. ploeggenoot daar uh, in het wiel. Ik zie daar ook de gele trui. Van Thomas Veuklair. En dat is natuurlijk een linker voor het bolletjesklassement. Maar ja, op deze klim van de vierde categorie is maar één puntje te pakken. En Sebastian, en wie gaat dat puntje, denk je? Ik denk naar Marco Marcato. Tenminste, zeven seconden en een kilometer nog te klimmen tot aan de top. Dat is ook uh, niet al te veel natuurlijk. Maar Marco Marcato, de Italiaan van Vancouver, is de eenzame koploper nog in deze etappe. Die daar een uh, meter of paar, ja, paar honderd meter achter ons rijdt. Nu nog tussen de bomen verschijnt scholen van deze laatste klim. En dadelijk gaat hij daar uitkomen. En dan komt dat hele peloton achter hem aan. We hoorden inderdaad vele namen gelost worden uit dat peloton. Onder wie ook Lars Boom en Bouke Mollema trouwens. Daar komt volgens mij Marco Marcato aan in de vette. Maar Gio, wat zie jij? Hij wordt op dit moment wordt hij ingelopen. Ja, jammer. Maar hij heeft het niet gered. Maar goed, ik zeg het al. Het gaat maar om één puntje. En ik denk haast dat dat mannetje dat nu dansend op de pedalen omhoog rijdt. Dat Thomas Vuckler in zijn gele trui. De trots van Frankrijk dat hij probeert zo meteen dat puntje weg te pakken. Of er moet nog iets gaan gebeuren in het peloton. Misschien wel een renner als Gilbert. Die denkt Samuel Sanchez misschien wel. Die denkt van ik ga zo meteen demareren. Kijk naar de achterkant van het peloton. Daar zie ik Sonny Hogeland in zijn bolletjes trui. En is die nou gelost of hangt hij gewoon aan de staat van het peloton? Nee, hij is in een groep met geloste renners aan de achterkant dus van dat peloton. Niet zo vreemd dat Hogeland hier moet lossen. Dat is natuurlijk alle mensen schande. En daar vlak voor zien we dan dat peloton rijden. Maar ja, vooraan is toch wel een stukje interessanter hoor wat daar gebeurt. Een mannetje van Covid is die daar wegspringt. En dan gaan we eens even kijken. Dan zien we dat het Tony Galopin is die daar wegspringt. Maar die krijgt er meteen Philippe Gilbert mee in het wiel. Gilbert, die toch echt wel iets wil doen daar op die klim. Veuclair, die klimt er ook nog met de, de moeten en op naartoe. En dan zie je toch wel dat het peloton behoorlijk uit elkaar slaat. Zoals zie jij nog wat? Ja, ik zie ze daar heel in de vet inderdaad aankomen. Allemaal uh, op één rij achter elkaar. Het is een lang, lang lint wat daar naar voren komt. Waar we ook inmiddels van weten dat Alessandro Pataki daar niet meer bij zit. Hij wordt ook bij de gelossen gemeld. En dat is toch wel een uh, belangrijke sprinter. Mocht het inderdaad dadelijk een uh, massasprint gaan worden. Als niemand meer weg in de laatste 15 kilometer. Wat dat span doet. Passeren ze eerst, Rio En een aartsmandoek van de top van de laatste klim. Ja, die van de 15 kilometer zijn ze inmiddels door. We hebben vier man aan de leiding: Veuclère, Gilbert, Galopin. En dan een man van Quickstep die daar ook nog mee omhoog gaat. We zijn vlak bij de top van de Côte de Mirandol-Bourgnonac. En daar zal Veuclère dan wel dat puntje gaan pakken. Ja hoor, dat pakt hij inderdaad. Veuclère loopt dus één puntje in op Johnny Hogeland. Ja, en dan maakt hij een gebaar met zijn elleboog. Van kom op, mannen. We gaan rijden. Want dat wil hij natuurlijk graag. 15 kilometer nog te rijden. En er is een klein gaatje, maar het gaatje is niet groot. Ik kijk achterin. Ik meen daar ook het lange lijf van Geefsing te zien. In zijn witte trui die zich moeiteloos handhaaft daar voor in het peloton. En dan gaan ze echt wel door hoor. Want Gilbert die wil doorknallen. Verkler pakt dus het puntje daar bovenop. We hebben een kopgroep van vijf man. We praten hier verder, Aard Vierhouten. Eh, die namen om even om die bergtrui daarboven te fietsen. Dat is normaal, het zijn wel eh, echte renners. Maar eh, ik kijk naar een berg van de vierde categorie. Ik zie een paar mensen gas geven... en ik zie een half peloton ongeveer eh, niet kunnen volgen. Geeft dit aan in welke vermoeidheid staat... Zeg maar, de gemiddelde toerdeelnemer al is eh, aangeland? Zeg maar. Nou ja, het was een, een gevolg van, van heel hard aan de klim beginnen. En Lotto, omgevar, maar Lotto die... die... Eigenlijk het tempo heel gauw overnam met uh, Jelle van Endert en die heeft maximaal moeten rijden van Gilbert om zoveel mogelijk sprinters te lossen. Dat was dus de opzet. Zoveel mogelijk sprinters lossen, lossen op de klim die, die toch net lastig genoeg is om ook uh, het hele peloton uit elkaar te laten knallen. En dat, dat zie je ook gebeuren. Het enige die in zijn wiel blijft is uh, Deven Einds, uh, Foucault, Tony Martin. Dat zijn natuurlijk nogal uh, renners. Ja. Dan nou kijken we wel naar een beeld wat we niet zo vaak zien. Dat we een kopgroep zien met een gele trui erin. Hè. Dat, is, dat is een beeld wat we, daar moeten we bijna gaan vastleggen. dat zien we niet veel natuurlijk. Ja, vast, ja, ja, ik had stiekem nog een klein beetje de hoop dat dat Fouclair, uh, uit het gebaar alleen al die punt liet liggen. Ja. En, uh, en dat aan ze voorbij laat gaan. Maar ja, dan is het ook weer gewoon echt uh, de renner, Vocler die dan toch dat puntje meesnoept. En dat, goed, hij mag dat ook doen. Dat is ook zijn, ja. zijn verdienste dat hij daar wel rijdt. Ik bedoel, ze zijn met z'n vijven weg. We gaan eens kijken of ze echt weg zijn met z'n vijven. Want er zijn een paar mooie namen, Gio, Zo, maar zijn, zijn ze ook weg. Namen. Nee hoor, en die gele trui. Ja, Aard heeft me twee dagen geleden... ...toch even met beide beentjes op de grond gezet... ...toen ik verklaarde dat op de bodem toe afbrandde. Maar het blijft natuurlijk een aanvallende renner. Een uh, renner die ze in Frankrijk in ieder geval heel erg graag zien rijden. En hij was weer de initiator van deze kopgroep in zijn gele trui. Hij kreeg Philippe Gilbert met zich mee. Hij kreeg Tony Gallopin met zich mee. Dan Dries Devenijns, die nu demarreert uit het groepje. De man van Quickstep, een Belg. En en Peter Velits, een Sloaak van HTC Highroad. Ja, die doet niks. Want die gaat mee om de belangen te verdedigen, denk ik, van uh, Mark Cavendish. Als die tenminste nog daar vooraan in het uh, peloton zit. Dus uh, neemt die verder niet over. Gilbert zal het gaatje moeten dichtrijden met Devenijns. En het peloton, het peloton volgt op 8 seconden. Het peloton dus met Robert Geesink daar behoorlijk vooraan. Sebastian, waar zit jij? Wij zitten helemaal voor de koers. En ik kijk achterom en dan zie ik heel in de vette, maar ze zijn toch wel behoorlijk voorzichtig geworden na het incident met Sony Hogeland. Ja, en dat kunnen wij ons ook wel voorstellen natuurlijk, hè, na zo'n incident wat vol in beeld is gebeurd, om ons er al te dicht voor te laten. Maar we zien ze daar rijden in de vette, die uh, vijf man in ieder geval met Deven Nijns. zo te zien daar nog heel lichtjes vooruit bij die andere. En dat is toch wel een ferm rennetje hoor van Quickstep, van wie Wilfried Peters een paar dagen geleden nog zei, hij weet zelf helemaal niet hoe goed hij is. En hij weet zelf helemaal niet wat hij kan, die Dries Deveneins. Want hij kan veel meer dan hij tot nu toe heeft laten zien. Nou ja, hij heeft het goede advies en misschien wel de positieve kritiek ter hand genomen. Want hij rijdt dus weg met Veelits, Calopère, Veclaire en Silbergio. Ja, één ding gaan we rechtzetten, want die melding krijgen we nu van de Tour Radio. Het is toch niet Peter Veelits, maar het is Tony Martin, de mensenrenner van High Road, die mee is. En dan hebben ze toch wel een belang. En het grappige is dat je nu ook aan het peloton eigenlijk voor het eerst in deze Tour de France behalve. In die eerste etappe door Bretagne dat je de ploeg van Leopard op kop zag rijden zojuist. We zagen Fabian Cancellara daar tempo maken. Joost Postema die daar ook vrij voor aanreed. Zij probeerde zojuist het gaatje dicht te rijden. Maar als ik nu vanuit de lucht kijk dan zie ik een man van Garmin, BMC, een man van Sky en inderdaad Joost Postema. Dan zijn het toch de klassementsploegen die op dit moment proberen het gat dicht te rijden met deze koplopers. Veukler, Gilbert, Galopin, Devenijns en Tony Martin het gaatje is 13 seconden. Aard Vierhouten, heel even. Uh, waarom rijden ze, denk je, vooral de klassementsploegen? Vooral voor Martin? Ja, maar ook Tony Martin. Ik bedoel, die, ja, die, en die, maar, die bedoel die, ik? Die, ja, Tony ja, sorry, maar die, die, ja, die wil je niet laten gaan. Kijk, aan Fouclair, dat hij dit doet, prima. Ja. En dat hij zijn best doet. En dat de sprintersploegen daar maar achteraan rijden. Maar nu, nu zijn het echte klassementsploegen die zeggen van... Ja, wacht even. Deze jongeman man, die, die hoeft geen seconden ja. te pakken van ons. Die staat zesde en die staat eigenlijk maar twaalf seconden achter, bijvoorbeeld op uh, Kedal FNC, om te kijken. We gaan, weer naar de, we gaan het nieuws van vijf uur uitstellen. Even nog één keer, we stellen het nieuws van vijf uur uit, Gio Lippens. Mooi zo, dan wachten we wel even met naar de wc gaan. Geen vochtafdrijvende middelen in het lijf, dus dat scheelt allemaal wel weer. Want we kijken in spanning naar dat peloton dat op tempo komt. En dan ben ik echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Want als ze dat gaatje gaan dichten met die koplopers... dan krijgen we echt een gevaarlijke aankomst. Helemaal in het begin van de uitzending tegen tweeën heb ik het al gezegd. Het is een lange afdaling, brede weg. Ze komen echt met een noodgang, komen ze hier, Carmo binnen. En dan na de boog van de laatste kilometer... Ik denk zo'n beetje 800 meter van de streep. Dan gaat het haaks naar rechts beneden. En dan meteen daarna weer haaks naar links. En dan versmalt de weg ook nog. Het is echt geen aankomst voor een massasprint, zeg ik dan maar even. Maar ja, we zullen het gaan zien zo meteen wat er allemaal gaat gebeuren. 9,4 kilometer nog. Een jagend peloton en een kopgroep. Ja, en die kopgroep die tendert werkelijk naar beneden. We hadden net even kort even zicht erop. Totdat inderdaad rond de boog van de 10 kilometer die weg heel stijl naar beneden gaat, Gilbert. In die trui van die Belgische. Nee, niet meer in de trui natuurlijk van het Belgisch kampioenschap. Want hij rijdt in het groen van de puntentrui. Vuckler in de gele trui. Dan Gallop, Deven en Tony Martin. Die is makkelijk te herkennen aan de shirt van HTC. Zagen we daar in de verte aankomen. Sjezen werkelijk. En het is inderdaad een linkstuk hoor. Nu even is de weg weer wat vlakker. Draai ik mij om. En dan zie ik ze inderdaad daar in de verte aankomen. 15 seconden is het verschil tussen deze vijf koplopers. Deze mooie groep vooruit en het peloton. Aard, heerlijk om te zien hoe die Claire in die gele trui ook nog zich een beetje opwindt eh, dat niet iedereen eh, hard genoeg rijdt, hè, wat dat betreft. Ja, Tony Martin rijdt niet mee, ook al, ook al kan hij hier wat uh, secondes pakken voor het klassement. duidelijke opdracht, zij rijden voor Kors of voor Kevin de, deze etappe en hij blijft in het wiel zitten en komt niet op kop. Die belangen, we hebben het eerder bij ploegen gezien, dat je eh, bijvoorbeeld Gielbert die achter een eigen man eh, aangaat. Dat is toch lastig, hè? als individu wil je iets. Eh, Martin zal aan zijn klassement denken en dan krijg je je oortje te horen, het is nog een Cavendish day vandaag. Ja, zeker. En de, de kans dat Kevin Cavendish wint is groter dan dat hij een, een podium plaatst.